Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. D66 is dat is de uitkomst van overleg in de Tweede Kamerfractie. Volgens informateur Schippers is samenwerking tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de enige mogelijkheid om een meerderheidskabinet te vormen. D66-leider Pechtold zei tot nu toe dat hij samenwerking met de ChristenUnie onwenselijk vindt vanwege medisch-ethische kwesties. Nu komt er toch een gesprek tussen Pechtold van D66... en Segers van de ChristenUnie onder leiding van informateur Schippers. Het OM gaat een groot verwantschapsonderzoek doen in de zaak Nicky Verstappen... de jongen van 11 uit Heibloem... die in 1998 vermoord werd gevonden op de Brunsumer Heide, Hij was daar op Zomerkamp. De zaak werd nooit opgelost. Vier jaar geleden ging een rechercheteam opnieuw aan de slag. Met nieuwe technieken heeft het NAV vorig jaar DNA-sporen opgewaardeerd... Die worden binnenkort vergeleken met het DNA van 15.000 mannen, voornamelijk uit Limburg. De politie hoopt dat daardoor de dader wordt gevonden. Alle aanslagen zijn laf, maar deze onderscheidt zich vanwege zijn ziekmakende lafheid. Dat zei de Britse premier May naar aanleiding van de zelfmoordaanslag in Manchester... waarbij gisteravond 22 mensen om het leven kwamen. May benadrukte dat er veel kinderen onder de slachtoffers zijn... Er zijn rond de 60 gewonden die worden behandeld in acht ziekenhuizen in Manchester. Veel van de gewonden zijn volgens de Britse premier in levensgevaar. May gaat later vandaag naar Manchester. Tegen de badmeesters en leerkrachten die er twee jaar geleden bij waren... toen het Syrische meisje Salam verdronk in het zwembad in Renen, is tegen alle vijf verdachten een werkstraf van 120 uur geëist. Volgens de officier van justitie zijn alle verdachten naar later geweest met hun toezicht. De negenjarige Salam sprak geen Nederlands en kon niet zwemmen. Dat hadden de badmeesters en leerkrachten moeten weten, volgens het OM. Het weer droog en veel zon. Landinwaarts stapelwolken. Het is 17 graden in het westen, 24 in het oosten. Morgen en donderdag verandert er weinig. En vanaf vrijdag is het tropisch warm. Het kan op sommige plaatsen 30 graden worden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 Een stukje jekkers zonder stekkers. <lacht> Laatst riep ik weer mijn ikken bij elkaar. En toen ik weer eens vroeg: welk hey, welke ik is eigenlijk waar? zeide mijn ikken: opeens zeg jij het maar. Jij moet het weten, je bent ons allemaal bij elkaar. En toen ik zei om wie ik ben, weet ik nog steeds niet. Zeiden mijn ikken: Harry, dat is helemaal niet waar. Weet je wat jij bent, jong? Nee. Je bent ons niet vergeten. Daarom roep je ons nog altijd bij elkaar. Mm. Hé, hey, soms ben ik die jongen weer van negen. Die af en toe nog blij is als het sneelt. Hé, hey, soms ben ik nog twintig jaar... Zo'n jongen met lang haar, die af en toe nog wel eens over onrecht schreeuwt. Hey, en soms ben ik die twijfelaar van dertig. Van ik weet niet zeker, of misschien, of bekijk het maar. Ik ben nog een dromer, een drammer, een twijfelaar. En een ik van veertig jaar, die nog geen ikje is vergeten. En soms nog wel eens van ze wil weten. Hé hey, jongens, maak ik jullie af en toe... Well, it's Think I'll go Good there in the fall I got some friends that I could go to work in for still I Hey Passen. If the good times are all gone, then I'm bound for moving on. I'll look for you if I'm ever back this way. New Young. I'll look for you if I'm ever back this way. Four Strong Winds. Ja, mooi hoor. En daarvoor uh, mijn 40 ikken van, uh, van Harry Jekkers. Ja, ook leuk. Ja, daarna zaten Van Prins, hebben we ook het licht gezien. Jarenlang was zijn muziek niet te vinden via de streamingmedia zoals Spotify. Nu wel dus. Eindelijk. vandaag Is het is ook maar gelijk de lange versie, hè? 8 minuten, minuten en 30 seconden. Huh? Ja, dat is een hele tijd geleden. Want ik kan me nog herinneren dat iemand een tijdje geleden iets van Prins aanvroeg. En uh, dat er toen niets van hem te vinden was. Ja, covers, uh, slechte covers. Ja, hele beroerde. Hele beroerde covers. Maar nu hoor, nu hoor, al het materiaal van de man. Uh, staat uh, nu op Spotify. Dus u kunt dat dus ook lekker terugvinden. Ja, wij draaien nog eenmaal uit Spotify. Dat is niet anders. Ja. Tja. En als, je dan, uh, als het daar niet, uh, niet, niet uh, op staat. Dan kun je het niet draaien natuurlijk. Maar dat staat er nu allemaal op hoor. U kunt uh, als u fan bent. Dan kunt u alles terugvinden. Via de streaming audio. Zal ik maar zeggen. Ja zijn hele vers staat erop. Ja. Ja? Heb je dat gezien? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is dan mooi. Ja, Neil Jong had dat ook een tijdje, hè? Die heeft dat ook een tijdje gedaan. Dat, dat hij, uh, het stond erop, het trapje eraf gehaald. En nu staat het er allemaal weer op. Ja, yeah, nou ja, ze komen toch op een schreven terug. Want ze krijgen even goed de rechter wel. Dus. Daarom, daarom begrijp ik het ook nooit van die artiesten. Die, die, er is nog zo'n zo modern dametje ook. Die, uh, Megan, nee, hoe heet het, minst? Nou, ik weet niet eens hoe ze heet, maar ik ben de naam vergeten. Maar die heeft dat ook, hè? Uh, Taylor of Taylor Swift, Taylor Swift of zo. Ja, ook niet. Nou, die heeft het er allemaal af gehad. Die, die, die is niet zo verschrikkelijk dom. Je vangt gewoon hier ook je geld voor. Maar dat vinden ze... Ja, je dan... krijgt ze ook gewoon een uh, rechte Gewoon je rechter, hoor. Ja. We, we maken je nou druk op. Wordt allemaal keurig geregeld bij de Semra. En, en, en internationale dingen. Ja. Goed, dit was dus Prins. De lange versie van Purple Rain. Ja. We gaan eten. Oh. Nou, ik, ik mag wel zeggen, ik rammel van langzamerhand, Ik rammel. Nou ja, straks. Straks mijn patatjes scoren, denk ik. Ja, wel een goed idee. Of een visie. Ja. Oh. Oh. Dat is een moeilijke keuze. Een moeilijke hè? Ja. Nou, Je hebt nog een uh, drie kwartier om erover na te denken. Ah, oh, vandaag. Maar eerst Het gaan we... Het recept ja, van de week. Ja. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina... www.facebook.com-zandvoortlunch. Ja, en voor de duidelijkheid, u kunt uh, het al vinden op uh, Facebook... kunt u even meelezen, als u dat toevallig uh, voor uw neus heeft staan. Goed, ik heb voor vandaag uitgekozen een Provençaalse aardappelschotel met gehakt. Ik vind dat zo'n dankbaarst vleesje, hè? gehakt. Je kan er zoveel mee. Gaan we eten zeker vanavond? Uh, nee, ik denk wel van de week, maar vandaag nog niet. Uh, hiervoor heeft u nodig. Oh ja, het is, uh, even erbij vertellen, het is een gerecht voor vier personen. En de bereidingstijd is ongeveer een klein half uurtje. Dus niet langer. De meeste tijd is de, staat hij naar over. Dus dan heeft u er niet zoveel omkijken naar. Goed. Hiervoor nodig heeft u 750 gram vastkokende aardappelen. Geschild en in dunne plakken. Of u kiest voor uh, een verpakking met kant-en-klare schijfjes. Dat kan ook. 400 gram runde gehakt. Twee eetlepels olijfolie. Een eetlepel verse. Provenzaalse kruiden of een theelepel gedroogde Provenzaalse kruiden. Ik denk erom dat de gedroogde toch qua smaak veel, uh, vele malen sterker zijn. Dus vandaar de, uh, de, de mindere hoeveelheid. Twee teentjes knofluik. Uh, 400 gram tomatenblokjes uit het blikje. 50 gram groene olijven zonder pit. En een halve liter kruidenbouillon. De bereiding gaat als volgt. Verwarm de oven voor op 220 graden. Pak het gehakt in een eetlepel olijfolie... met de Provenzaalse kruiden in een koekenpan snel een rul. Roer de knoflook uit de knijper door het gehakt... en breng het op smaak met wat peper en zout. Spier een vuurvaste schaal in met een eetlepel olijfolie. Leg op de bodem van de schaal een derde van de aardappelplakjes... Strooi je zouten peper op. Uh, Schep op deze laag de helft van het gehakt. Verdeel de helft van de tomatenstukjes en olijven over het gehakt. Dat weer voorzien wordt van een laagje aardappel. Verdeel de rest van het gehakt over de aardappelplakjes. Dek deze laag toe met de laatste aardappelplakjes. Gevolgd door de, uh, het laatste beetje tomaten en de olijven. Giet vervolgens de hete bouillon in de schaal en dek het af met aluminiumfolie. Zet de schaal ongeveer 40 minuten in de oven. Controleer of de aardappelplakjes gaar zijn. Dat kunt u doen door de reden in te prikken met een, uh, met een mesje of een vork. Het en, en, en, uh, ik heb er een wijnadvies bij gedaan. Het is een uh, hele Mediterraans gerecht. En hier uh, een, een lekkere, frisse rosé. Bijvoorbeeld een Provence of een roséetje, een Italiaans. Uh, roséetje smaakt hier heel erg lekker bij. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Het werd hè, loopt mij in de bek. <laughs> zo. Nou, uh, jong. Nou, jong toch, hè? Yeah. Maar, uh, <laughs> ja, nee het lijkt me zeer smakelijk. Al die olijven dan. Ik ben niet zo gek op olijven, maar... Nou, dat is wel goed voor je. Ja? Ja. Oh. Heel gezond. Oh. Nou ja. Als je, als je ze verdekt opstelt, zie ik ze misschien niet. Nou, zeer waarschijnlijk, Goed, ja. Goed. U kunt het uh, recept natuurlijk lekker teruglezen op onze Facebookpagina. Ik geef nog even het adres ja. www.facebook.com-zandvoortluncht. En daar ja. staat het... Uh... Stap voor stap op. Ja. Ja. En uh, de recepten worden over het algemeen goed bekijken. Gemiddeld bekijken is er toch wel zo'n kleine 13 tot 1400 uh, mensen die die recepten bekijken. Dus dat uh, vind ik wel erg leuk ja. eigenlijk allemaal. Goed, nou, is up, fijn, we gaan, we gaan the doen. The man with the golden voice, Mr. Paul Carrack. Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Mm. Living years, En dit is een live versie. Paul Carrick. Ja, ...van dit heerlijke nummer. Voor sommigen wordt hij wel beschouwd als de beste stem in rock'n'roll. Nou ja, daar uh, kunnen de meningen over verschillen. Dat maakt nog ja. niet zoveel uit. Smaak verschillen. Smaak verschillen. Ik ja. vind hem erg goed trouwens. Paul Kerrick Prachtige stem. Prachtige liedjes. Living Years. Mr. Carrick. Ja, dat was hem dan. En nu gaan we naar de... Oh. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen.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 Om die reden heeft een plaatselijke dierenwinkel gezorgd... voor hondenkoetjes en water voor alle honden die meegaan. Voor de wandelaars is er keuze voor een route van 5 of 10 kilometer. De wandelvierdaagse start op dinsdag 6, woensdag 7 en donderdag 8 juni... in het Rode Kruisgebouw aan de Nicolaas Beetslaan. De organisatoren wijzen de deelnemers wel op de beschikbaarheid van weinig parkeerplaatsen... Dus kom in niet mogelijk op de fiets of gewoon lopend. De deelnemer die elke avond zijn stempeltje haalt... krijgt op vrijdag 9 juni een medaille als herinnering. De afsluitende wandeltocht op vrijdag 9 juni start vanaf het kerkplein. Kaarten in de voorverkoop kosten 5 euro... en zijn te koop bij de Bruna en bij Dobie aan de Grote Krocht. Het is ook mogelijk om kaartjes aan de start te kopen... maar die zijn dan wel 1 euro duurder. Concertorganisator Mojo bekijkt na de aanslag in Manchester... of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn bij concerten in Nederland. Zo vertelde een woordvoerder gisteren. Sinds de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan... Nam uh, moto al extra veiligheidsmaatregelen met uitgebreidere uh, ingangscontroles en deze zullen nu mogelijk nog meer aangescherpt worden. Een bus van een postnl-bezorger is maandagavond muurvast komen te zitten onder een woning aan het Sonderburg in Haarlem. De bezorger schatte de hoogte van zijn bus niet goed in. De brandweer werd erbij gehaald om hulp te bieden en met wat Kunst en vliegwerk en een medewerker van een werkingsbedrijf kon de bus uh, naar achteren worden gereden. Bovenkant van de bus en de onderkant van de woning uh, raakten door het ongeval beschadigd. Ik zag als aanvulling, dat vond ik wel leuk, een plaatje op, uh, op Facebook, dat die chauffeur van die bus eerst nog geprobeerd om weg te komen door zijn banden leeg te laten lopen. Uh, ja. <laughs> maar ja. dat lukte dus niet. Nee, dat ging niet. Dat, uh, dat was. Uh, nee, foute boel. Ja, Oké, okay. uh, zondagmiddag uh, aanstaande 28 mei is er weer een muzikale strijd om de eer. En dit keer is dat in het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Het wordt een mini jazz happening waar Noord-Hollandse top big bands de bezoekers een heerlijke swingende muziekmiddag gaan bezorgen. Het zal duidelijk worden dat ook jongeren de swingende muziek kunnen waarderen en... Ook uitvoeren. Eén van de bands bestaat namelijk uit jeugd tussen 7 en 15 jaar. Uh, het openluchttheater Caprera vindt u aan de Hoge Duin en Daalseweg. Nummer 2 in Bloemendaal. Het feest begint om half twee en de entree is gratis. En met uh, het uh, tropische weekend in het vooruitzicht is het heerlijk toevoed tussen de bomen. Ja, en, en de vijver, hè? En in de vijver, uiteraard. <laughs> nee. Ik heb daar dus ja, nog videobeelden van, zelfs in 1988 een keer hebben wij daar, samen met Exception en Soulful Blues Quality en uh, mijn bandje en, en uh, de Oscar Benton Blues Band, hebben we daar toen een... Uh, een... een, een, een, een uh, nee, ja, Oscar Benton Blues Band en Barrel House. Hebben we daar toen een concert gegeven op uh, zondagmiddag. Was, was, het is een gigantische happening. En het was bloed en bloedje heet toen. En toen lag het halve publiek gewoon in die vijver... tussen de tribunes en het podium in. Dat is echt geweldig. Ja, en die vijver die is er nog steeds ja, volgens mij. Hoor. Ik weet het niet, maar goed, dat weet ik niet. Het is me niet opgevallen de laatste keer dat ik er was. Maar uh, als je er nog is naart, dan heb je in ieder geval verkoeling... want het wordt heet zondag. Schijnt het. Nou, het is wel lekker koel daar in, die, in dat kommetje. Ja hoor. Ja. Goed, dat was het. ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hardje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Er zijn vandaag flinke perioden met zon, maar er trekken ook wat wolkenvelden over de regio. Het blijft wel droog en bij een overwegend matige noordwestenwind... stijgt de temperatuur naar maximaal 20 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt. De noordwestenwind uh, draait iets bijna west en is niet meer dan een zwakke en de temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen zijn er flinke perioden met zon en het blijft ook dan weer droog. De wind wordt weer noordwest en de temperatuur loopt dan op naar ongeveer 22 graden. Na morgen blijft het voorlopig droog met volop zon. De wind gaat dan naar het Oost tot zuidoost en met deze warme wind uh, gaan de temperaturen snel omhoog naar mogelijk tropische waarden. Al zal het hier in Zandvoort aan het strand nog wel wat meevallen. Tot zover. The bad Het uit 2006, dames en heren. En dit is echt, echt het, het, nou ja... Het Magistraal. Magistraal ja. live concert van Ge Gary Brooker. Want uh, dat heet wel Herm, maar er, zat, er was bijna niemand origineel meer bij. Maar nee. Gary Brooker natuurlijk wel, de, de grote man van Herm. Die bijna alle muziek schreef en um, teksten van Keith Reed onder andere. En dit concert werd opgenomen in Denemarken in, uh, in het uh, ja het plaatsje, ben ik even kwijt. Maar goed, het was in ieder geval met het Deens Festival. Uh, Letterborg. Oké. Dankjewel. Ja. <laughs> uh, de, Danish, Danish Festival Orchestra en Choir. En, uh, alle grote hits van Procol passeren, uh, de, de, revue. En het is, het is, er is een prachtige video van, een DVD is er van, een prachtige DVD. Ja. Maar je kunt de live, de, audio natuurlijk ook via Spotify vinden. En als u echt pro Harm fan bent, dan moet u dat doen. Er staan er echt zulke gigantische mooie ja, versies oh. op. Echt, dat, dat zelfs alle originele versies worden met, met 200% over -overtroffen. Ja, zwaar overtroffen. Ja, ik het, is een, uh, het is een groot orkest. Met een, ja. een, met een koor erbij. En elk koorlid heeft zijn eigen microfoontje. Dat is zo geweldig. Het is een uh, dat... symfonieorkest. Ja. Dus het, uh, het is helemaal uh, compleet. En als je, als je dan. Uh, toevallig draaide Cheryl er gisteren ook een stuk van. Ik, uh, ik weet niet meer welke, maar hij draaide gisteren ook een prachtig stuk van. Mm. En uh, als je vooral moet je dan eens luisteren naar de versie van uh, White the Shadow Peel die erop staat. En Salty Dog. Want dat zijn zulke mooie hoogtepunten. Nou, in de ieder deze is eigenlijk ook wel. Goed ja, deze. Ja, ja, ja, ja. Het hele concert is fantastisch. <laughs> Daar gaat het niet om. Maar, maar uh, ja, nou. verrassende keuze voor mij, denk ik ook. Ja, dat. Het verbaast me ja. ook. Zeer. Had het van mij kunnen zijn. Mag ik het... had het beloofd. Ja. Ik zei van, er komt nog iets heel moois. Ja. En uh, bij deze. Bij deze. Ja. Prokelherm dus. Ik was en... al een fan, maar uh, ja. door, uh, eigenlijk door, door dit concert, wat ik ooit eens een keer uh, de DVD gezien heb. Ja, uh, ha thuis. Had ik eigenlijk zoiets van, wauw. Ja, dus en, en als u het op Spotify... dan kunt u dat zien... doordat er meestal 2006 achter staat. Ja. En dan weet u in ieder geval... dat u de, de goede opnames te pakken heeft. Want dan gaat het beslot om. Ja. Niet waar? Dat je de goede hebt. Zo is dat. You made me so very happy. Met die plaat. Zo gedaan. Blood, sweat and tears. I lost that blood before. You got me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 You came and you took control You touched my very soul Blood, Sweat and Tears. Prachtige band uit de 70s en de 60s en zo. Van al bekend natuurlijk door het magistrale blaaswerk wat erbij zat. Zanger David Clayton Thomas. Dit was van hun tweede album. Thank you, Blood, Sweat and Tears 2. En dat heette You made me so very happy. Ja, ja, nog een paar minuutjes. En dan zitten we. Nou, een paar, dertien ongeveer. Twaalf. Dan zitten we er weer op voor vandaag. En maar morgen ben ik er weer natuurlijk samen met Dolly. Ja. Morgen, ja, samen met Dolly. Eh, donderdag zijn we er niet, want het is het hemelvaartsdag. Dus eh, dan ben ik er even niet. Maar het maakt niet uit. Toch? Nee. Melanie. Yankee Man. Well, what you do all day Depends on what you want And I took up with a full-grown man Though I was still a kid And I smile like the sun To think of the loving that we did He rose each morning and of Old Where what you do all day depends on what you want And I took up with a full-grown man We kennen het niet van haar, maar het is een mooi liedje. Melanie, toch altijd weer een heerlijke zangeres om te horen: Yankee Man. Uh, ja, en we zijn bijna aan het eind. Het scheelt niet zoveel ja. meer. Maar uh, nou, maak het uit, we gaan gewoon nog even door, hoor. Hoor. De zee. Hoe is dat? Beeldjes. Het is Bruce Willis. Onder de borstrok. Huh? And the streets get so hot we shall feet were from Zelfs niet, zijn, zou ik maar zeggen. Ofwel, thank you for letting us be ourselves again. <laughs> Zo is dat. Dat is een. altijd vroeger toen ik nog toen ik nog in de is een. Dat is werkte Dat ik als die jockey. Toen had ik het altijd als openingstune. <laughs> okay. Dagelijks van Sly and the Family Stone natuurlijk. Thank you for letting me be myself again. Maar dit is de instrumentale versie van uh, The Crusaders. Oké. Okay. Ja, jazz Crusaders heet het nog zelfs. En dat betekent het einde van het programma. We zijn er klaar mee. Volgende dag, morgen ben ik er weer samen met Dolly. En uh, donderdag uh, niet. Nee, helemaal vastdag. Vrijdag. Ah, volgende week zijn we nog wel weer drie dagen in de week, Dus vier dagen in de week natuurlijk. Met maandag natuurlijk niet vergeten, Sharon uh, en Dolly. Dan is het programma er weer vier dagen in de week. Woe, woe, woe, woe. En op vrijdag natuurlijk de... ...Watertoren Sportversie, zou ik maar zeggen. Zo is dat. Ja. Ja. Nou, voldoen we toch weer aan wat we zeggen. Hè. Vijf dagen per week live. Ja. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Hopelijk dat u het een beetje leuk gevonden hebt. En uh, ik wijs u nog even op onze Beatles-uitzendingen. 1 juni volgende week, donderdag over de week dus. Vier uur lang Sergeant Pepper aan het verjaardagsfeestje vieren. Mocht u erbij willen zijn, mocht u gezellig langs willen komen, dat kan natuurlijk altijd aan de tolweg, Tina. Uiteraard. Mocht u iets hebben met de Beatles en zo, en met dat album. En die wil er iets over vertellen. Nou, kom gewoon langs, Joost. Ja, hoor. De deur is open, koffie ja. is brein. Ja, jij bent er niet heel jij moet nee. In nee. ieder geval, ik ga het samen doen met Bart van der Meer. En uh, dat uh, wordt helemaal gezellig volgende week. Dus wat een leuk programma. kan ik u vast verzekeren. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot morgen. Tot morgen. Nou, ja, voor mij doet. niet. Tot nee. de volgende week. Ja. Mm.